NOS Nieuws van 11 uur. Gert Vlug met een man opgepakt die op de dag na de presidentsverkiezingen... een aanslag wilde plegen op immigranten. Dat belt de Amerikaanse justitie. De drie zouden een appartementencomplex in Kansas hebben willen opblazen... waar zo'n 120 Syriërs wonen. De FBI zegt dat het plan na een onderzoek van acht maanden is vereideld. Op de klimaatop in Rwanda hebben 150 landen een akkoord bereikt... over het verminderen van broeikasgassen... die vrijkomen uit koelkasten en airconditioning... De VS en andere rijke landen beginnen in 2019... met het terugdringen van de broeikasgassen. China en de meeste ontwikkelingslanden starten er in 2024 mee... en India en Pakistan pas in 2028. Ze zeggen dat hun economieën meer tijd nodig hebben om te groeien. De nieuwe topman van de HEMA, Tjeet Jegen, is ervan overtuigd... dat het met de HEMA niet zo slecht zal aflopen als met V&D. Winkels die een sterk eigen merk hebben... kunnen alle stormen in de detailhandel doorstaan, zegt hij... Volgens hem is de Hema op de weg terug. De omzet stijgt al zes kwartalen op rij en verlies loopt terug. Een vertrouweling van de overleden thaise koning Bumipon is benoemd tot waarnemer van de monarchie. Hij functioneert als regent en zolang de kroonprins nog geen koning is. Het gaat om het hoofd van de adviesraad van de koning, de 96-jarige prem Tinsulanonda. Na het overlijden van Bumipon zei de 63-jarige kroonprins dat hij nog geen koning wil worden. Hij wil eerst het thaise volk de tijd geven om te rouwen. Er worden steeds minder nieuwe auto's verkocht, maar de verkoop van tweedehands auto's blijft groeien, meldt het CBS. De totale autoverkoop in de eerste negen maanden van het jaar steeg met ruim 3%. Van de 1,7 miljoen auto's die de afgelopen periode werden verkocht, waren anderhalf miljoen tweedehands. Het weer geleidelijk breekt de zon door, als laatste vandaag in het noorden. Het wordt vandaag 13 tot 16 graden. Morgen zeer zacht, maximaal van 17 tot 20 graden. Na het weekend wisselvalliger en maximaal 14 graden. Dit was het Ernmaarjournal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat opnieuw in beide richtingen file op de A27 tussen Breda en Utrecht. In beide richtingen voor de brug bij Gorkum 4 kilometer. Richting het noorden levert dat een kwartier vertraging op. Richting het zuiden is de vertraging ongeveer 40 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZierfM. ZFM. -M -M. Met nu goedemorgen Zandvoort. Hoe toepasselijk is dat op dit moment hier in de gemeente Zandvoort... er moeten bruggen gebouwd worden. Yes. En de zee is zeer onrustig. Eh, en ook de politiek is zeer onrustig. En wat is de toekomst van Zandvoort? Ook dat is heel onrustig. Vandaar zeer passende muziek op dit moment. Aan tafel zit uh, Gerry, uh, Nee, uh, ik zit er. Gerry zit tegenover me. Jerry Kramer en uh, Martijn Hendrik. Martijn, gefeliciteerd. Je bent student af. Je hebt je eindexamen gedaan... Ik zag op de foto dat je je naam op de muur mocht tekenen. Ja, het ja, ja. Nou, dat is lekker. Dus dat is nu achter de rug. En wat nu? Eh, druk aan solliciteren. Ja, dat is moeilijk. Nou, je merkt wel dat ik nu wel weer aan begin te klikken. Dus Zet de microfoon even, ik heb even voor je. Meer, uh, vacatures, dus. ook uh, ja. Je hebt alle vertrouwen in. Ja, heel goed. Ja, en waarom zitten de twee uh, leden van de gemeenteraad hier tegenover me? Er is afgelopen donderdag het nodige gebeurd. Er zijn advertenties in de kranten geplaatst... Um, en er is, er is een beetje onrust onder de bevolking. Een beetje, een heleboel onrust. Wat betekent dit voor de toekomst van Zandvoort? Uh, wordt Zandvoort uh, Schalkwijk nummer 2? Of niet? Of zijn alle ambtenaren naar hem toe? Wat doet dan de gemeentesecretaris hier nog? Zonder personeel, um, om maar eens wat te noemen. Het gemeentehuis komt grotendeels leeg te staan. Wat gebeurt daarmee? Krijgen we er een kroeg in? Of iets anders? Hotel. Of een hotel? Kan ook nog. Uh, je kan er van alles van maken, denk ik. Uh, ja, wat betekent dat? Belangrijk is de bevolking, uh, afgezien even van de financiële dingen. Ik zie dat uh, de gemeente Zandvoort een advertentie heeft geplaatst... Uh, waarin de begroting voor 2017 wordt, een klein beetje wordt toegelicht voor het komend jaar. En ik lees daarin, in 2017 wordt hard gewerkt om de ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren bij het ondernemen... Dat betekent een vlotte, klantgerichte en ondersteunende zakelijke dienstverlening waar de afspraken helder zijn. Even vasthouden. En ongeacht de keuze staat er van wat wordt besloten met de ambtenaar naar Haarlem of niet. Uh, Zandvoort krijgt, het gemeentehuis krijgt extra dienstverlening en volledige extra aandacht in 2017. Ja, je paspoort kan je daar misschien halen en je rijbewijs. Maar eh, vragen over bestemmingsplannen... vragen over bouwvergunningen... vragen over dan dat, ja. dan moet je naar Haarlem toe. Eh, als ik kijk naar het minimabeleid... en je moet een Haarlem-pas of een Zandvoort-pas krijgen... en je krijgt gratis toegang tot de duin... dan moet je naar de oase toe... om daar je pas op te halen of je kaart op te halen. Want dat kan niet in Zandvoort. Het eh, minimum aanvragen kan ook niet in Zandvoort. moet je ook naar Haarlem toe. En als je al geen geld hebt, hoe kom je dan daar? Je, je hebt geen geld voor OV-vervoer... Je hebt geen fiets om daar naartoe te gaan. Het, is, het, is, het wordt een beetje triest. Uh, wat is de toekomst van Zondvoort? Heren, uh, ja, ik kijk maar even naar jullie toe. Uh, jullie hebben een advertentie geplaatst in de krant. Ook de CDA heeft een advertentie geplaatst. Van OPZ heb ik niets gehoord, maar daar hoor ik nooit iets van. Uh, wat is de situatie? De situatie is dat de gemeenteraad... U hoort nu de heer Kramer... De gemeenteraad donderdagavond uh, een zienswijze aan het college uh, heeft gegeven. En daarmee uh, heeft gezegd: van het college gaat verder in de, in de weg dat alle ambtenaren per 1 januari 2018 in dienst van de gemeente Haarlem uh, treden. Dus in Zandvoort um, zullen geen ambtenaren meer blijven. Um, Wat doet de secretaris dan? De secretaris die zal uh, als een brug tussen het college, dus het college van burgemeester en wethouders. En het managementteam van Haarlem functioneren. Dus die krijgt een dubbele rol. Ja. En dat is de enige ambtenaar die uh, de gemeente ja, nog in dienst heeft. Dus dan heeft het, uh, heb je nog een, vijf kamers nodig? Ja. En de rest leeg? De rest uh, is leeg en wordt gebruikt. Uh, ja, loketfunctie uh, belooft het college dat in Zandvoort blijft. Dus er zullen maar wat loketten open blijven. Uh, maar voor de rest zal het gemeentehuis leegstaan. Dus alle ambtenaren gaan, gaan naar Haarlem. Ja, dat is het. Dat is het, uh, het scenario wat eraan zit te komen. Dat is het scenario wat eraan gaat komen. En nu gaan we een periode in waarin het college pas gaat kijken van wat het gaat kosten. Wat voor effect het heeft. Dus we weten eigenlijk nog niet wat dit gaat betekenen voor Zandvoort. Hoeveel het gaat kosten. Hoe we gaan inkopen. Hoe we de boel kunnen ontvlechten. Welke frictiekosten we hebben. Dus welke kosten we houden met het openhouden van het gemeentehuis. Dat soort zaken. Wat, wat is de aanleiding hiertoe? Want er wordt gepraat in een rapport over slecht bestuur. Oneenigheid, ruzies, uh, uh, niet voldoende ambtenaren met kennis van zaken. Zandwoord nou, heeft op, uh, in 2008 een bestuurskrachtonderzoek uh, uitgevoerd. En een bestuurskrachtonderzoek houdt in dat je gaat kijken... van welke opgave je hebt als gemeente... en wat de capaciteit is van je organisatie... Dus uh, dat is een soort van weegschaal. En uh, nou, kijk dan of die weegschaal in balans is. Of er dus voldoende capaciteit is om die opgave uh, te kunnen volbrengen. Nou, dan kan je als dat uit balans is, dus dat er te weinig capaciteit is, kan je twee manieren kan je twee dingen doen. Je kan of gaan investeren in je eigen organisatie, of je kan gaan outsourcen. Dus je kan zeggen, we gaan het inkopen bij een andere gemeente, of we gaan meer samenwerken. Daar zijn... En dat hoeft dus niet aan te zijn. Dat hoeft Nee, niet Haarlem te zijn. Alleen we zitten nu in een positie waarin het college uh, ja, het heeft laten oplopen. En uh, ja, Haarlem de enige partij is over, uh, die overgebleven is. Want wij kiezen ervoor om onze ambtenaren uh, in dienst te laten treden bij Haarlem. En we kunnen ook een andere manier van samenwerking aangaan. Wat we ook bijvoorbeeld doen met Bloemendaal en Heemstede voor de gemeentelijke belastingen. Dat is een gezamenlijke dienst waar we allebei, alle drie gemeentes uh, inkopen. En dat werkt perfect. Hebben we in 2018 nog wel gemeenteraadsverkiezingen in Zandvoort? Ja, die zullen er zeker nog zijn. Want dit, dit proces uh, is niet binnen een paar dagen geregeld. Uh, de verwachting is, tenminste het college zegt dat het per 1 januari 2018 zover is. Ik heb daar mijn twijfels over. Uh, het is echt een gigantische operatie. Het is niet iets wat je ook terug kan draaien. Dus uh, zodra de ambtenaren daar in dienst zijn en het uh, ja, mislukt. Dan, ja, dan kunnen we het niet meer terugdraaien. Dus we zijn volledig dadelijk afhankelijk van de gemeente Haarlem. Je moet het wel heel goed voorbereiden natuurlijk. Als het doorgaat. Ja. Maar dat betekent... Nou ja, niet alleen voorbereiden, dadelijk ook. We moeten als gemeente krijgen we het veel zwaarder. We hebben nog maar één ambtenaar. En we moeten dadelijk inkoopcontracten met de gemeente Haarlem sluiten. Uh, welke producten we afnemen, welk beleid we willen. Nou, dan houden we een gemeenteraad over. Waarin het rapport, het bestuursrapport, staat. dat de gemeenteraad ja, te zwak is en te veel op details uh, uh, bestuurt. Dus ja, dat, dat, dat gaat gedoemd mis. Ik kan, ja, ik, ik, ik kan natuurlijk niks garanderen, maar ik voorspel dat, dat het, ja, het voortbestaan van de gemeente Zandvoort. Binnen een aantal jaren ophoudt. En is dit al eerder gebeurd in het land? Ja. Is deze constructie? Ja, er zijn diverse constructies. Wij, wij kiezen de meest vergaande vorm: Dus volledige integratie bij een andere gemeentes. Uh, gemeente Ten Boer in, in uh, Groningen was een van de eerste gemeentes... die dat uh, deed met uh, Groningen. Nou, en gemeente Ten Boer uh, houdt op te bestaan. Dus dat is een beetje het scenario, zeg maar? Nou, het, dat is... Uh, ja, wat... Er zijn natuurlijk twee, twee kanten en dat is ook wat, wat in de krant staat. Ja, het is een glazen bol. Um, maar ook degene die ons heeft geadviseerd zegt van... zodra je kiest voor een ambtelijke fusie... moet je wel met een partner samengaan... waar je ook later uh, mee uh, wil, volledig wil fuseren. Als je dat niet wil, dan moet je er absoluut niet aan beginnen. En dat is een advies wat ze hebben gegeven aan minister Plasterk. Nou zit jij ook in de, in de provincie, in de Provinciale Staten. Heeft de provincie hier nog een bepaalde zeggenschap in? in uh... Nou, dat is, dus, dat is dus de kritiek die we hier vanuit Zandvoort hebben. Is dat dit, um, dit bureau is, is gekozen. En het is een bureau wat zich volledig heeft gespecialiseerd op ambtelijke fusies. Dus je kan van tevoren al zeggen dat... Um, ja, de keuze voor dit bureau eigenlijk het antwoord al heeft gegeven... dat, er, dat de ambtelijke fusie het antwoord is op de, de bestuurskrachtopgave van ja, Zandvoort. Ja, dat is niet mijn vraag. En wat wij ook hebben gesteld is... dit bureau is dus niet onafhankelijk. Dus het had veel beter geweest... wanneer de provincie het onderzoek had uitgevoerd. Dan had het onafhankelijk geweest. Dat doet de provincie op dit moment ook in de gooi- en vechtstreek. En dan krijg je gewoon een, echt een onafhankelijk... Uh, advies, of tenminste een rapport... van waarin staat, hoe het staat... met de bestuurszorg zowel van Zandvoort als met Haarlem... of voor de hele regio. Ja. Maar kan de provincie dit nog tegenhouden? Of hebben ze daar niets over te zeggen? Nee, daar is, daar is wel wat... Uh, discussie over in de Raad. Dat hebben wij ook uh, gezegd. We hebben een nota verbonden partijen... Uh, vastgesteld. En daar zou eventueel een goedkeuring van... uit gedeputeerde staten. Dus dat is het college van, van de provincie... Maar dat betekent in maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het niet meer een keuze in de, tussen de bevolking van we zijn voor of we zijn tegen. Uh, dat is gewoon dan een voldoende feit. In die zin wel uh, dat de ambtenaren dan op dat moment zoals, ja, zoals de koers nu is dan al in dienst zijn bij de gemeente Haarlem. Dus dan is het alleen maar de keuze uh, blijven Zandvoort, Zandvoort of worden we een onderdeel van Haarlem? Nou, ik denk dat je die keuze ook niet meer hebt. Want zodra het misgaat. Uh, is er nog maar één partij over. waar je mee kan fuseren. En dat is Haarlem. Je kan niet zeggen van. we gaan dan uh, als het misgaat. we gaan met Heemstede en Bloemendaal fuseren. Dat is onmogelijk. Martijn, je bent uh, zeer actief in deze hele materie. Je hebt je goed ingelezen en goed gewerkt. Uh, wat mij opviel, dat is dat OpenZ nauwelijks reageerde op dit hele gebeuren. Uh, daar zit het toch echt, uh, oude zon voor de zin... Frikveldwis, ergyposter, noem maar op. Maar ik heb ze niet gehoord. Nee, nou jij, jij zegt dat het jou opviel. Het viel mij uh, ja, in die zin ook wel op. Ik had daar ook wel uh, wat meer kritiek verwacht. Zeker omdat uh, voor mij een vorige keer dat het over zo'n fusie ging... dat ging toen alleen maar over het sociale domein. Toen speelde men daar uh, moord en brand. Uh, maar ja, nu, uh, nu niet. Hoe, is, uh, hoe komt dat? Hoe komt dat? Uh, uh, is het omdat ze onderdeel zijn van de coalitie... dat ze zeggen, ja, we moeten onze wethouder steunen... en uh, we zijn hier dan maar voor. Want in, op straat en in de kroegen wordt gezegd... we zijn fel tegen, maar als het puntje bij paaltje komt... dan zijn ze dus voor. Voor oud Zandvoort is dat heel belangrijk. Dat is voor Oud-Sandvoort heel belangrijk, maar dat lijkt me ook zeker... Uh, voor de grootste partij van het dorp... dan verwacht je ook meer een, een leidingpositie in zo'n coalitie. Um, ja, je ziet als je dan een beetje vanaf afstand, afstand uh, beschouwt dat ze in feite ondergeschikt zijn aan de rest van de coalitie. Dat zag je eerder ook bij de opvang van statushouders in het spalier. Nou, Daar is ook van tevoren veld tegen. Maar uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, heel stilletjes toch voor. Ja, en kijk, de, de enige die consequent is... en dat heb ik de vorige week zaterdag ook voor de radio gezegd... is, is een Ruud Zandbergen die zegt... ja, wij hebben dat in ons verkiezingsprogramma staan. Nou, niet? Niet helemaal. Ze, hebben, ze zijn wel de enige partij uit Zandvoort... die iets over zo'n volledige fusie in hun verkiezingsprogramma hebben staan... Hey dog, maar wat er... ze hebben staan is, uh, als zoiets gaat gebeuren, uh, dan moet, moet er een referendum in. komen. Ja, ja. Dat is ook een voorstel wat wij hebben ingediend. Vraag nou gewoon in een enquête alle Zandvoorts wat ze ervan vinden. Er is nog tijd, want de raad moet nog een definitief besluit nemen over de, als alle contracten klaar zijn. Ja. Dus er is tijd om zo'n enquête nog te organiseren, maar daar wilde men uh, niet aan. En waarom niet? Zijn niet geïnteresseerd in de mening van Zandvoort? Uh, niet geïnteresseerd of bang voor de mening van Zandvoort, denk ik omdat iedereen tegen is. Omdat ik denk dat het dan niet door zou gaan. Ja. En met een burgerinitiatief is dat ook niet op te lossen? Nee, helaas niet. Want een burgerinitiatief, dat, is dat je als groep zijn handtekening verzamelt en dan kun je iets op de agenda van de Raad krijgen, dat kan alleen maar gaan over iets waar de Raad niet zelf al eerder een besluit over heeft genomen. En niet over de ambtelijke organisatie. Dus, dus het is nu leidzaam toekijken wat er besloten is. En, uh... Ja, voor een deel. Uh, je, zei net, je vroeg net ook al, van, nou, is het bij de verkiezingen nou niets meer te kiezen? Uh, de planning is dat dit ingaat januari 2018, dus twee maanden voor de verkiezingen. Ja. Als er een klein beetje vertraging is, is dat dus meteen over de verkiezingen heen. Dus het zou kunnen, maar dan moet alles een beetje mee of tegen zitten, afhankelijk van welk kant je kijkt. Maar dan zou er nog na de verkiezingen een besluit moeten genomen worden. Maar in de praktijk denk ik dat dat vrij lastig is. Maar in ieder geval, de ambtenaren krijgen niet terug naar antwoord. Die blijven in dienst gewoon van de gemeente halen, wat er ook gebeurt. Als ze helemaal over zijn, dan denk ik dat... dat. Uh, ja. Dit is beangstigend. Of, in geval... ja. of niet? Ja, voor de ambtenaren is het misschien erg goed. Want hun, ja, Pieter, hun toekomst dit, is uh, zeker gesteld. Het is heel uh, beangstigend. Uh, maar het is ook gewoon uh, vreselijk onduidelijk. We weten nog helemaal niet waar we instappen. En... Um, Haarlem heeft in dat opzicht nog helemaal geen keuze gemaakt. Dus het is ook te hopen dat zij hiervan afzien. Dat, is, dat, is, dat, dat zou de hoop kunnen zijn voor Zandvoort. Dat zij zeggen: ja, we hebben voldoende problemen uh, binnen onze eigen gemeente. We kunnen de problemen van de gemeente Zandvoort er helemaal niet bij hebben. Ze krijgen wel extra geld van de staat. Want per inwoner krijg je een som toegekend. Uh, en uh, als je Zandvoort erbij hebt, heb je weer 17.000 maal uh, nee, inwoners. Al, alle, alle inkomsten en alle. Uh, ja, ontvangsten vanuit het Rijk lopen via de gemeente Zandvoort. Dus de gemeente Zandvoort gaat inkopen bij de gemeente Haarlem. Dus we zullen contracten afsluiten uh, met de gemeente Haarlem... van wat we willen hebben. Dus we moeten nog veel beter op dit moment kaders gaan stellen... van wat we willen hebben van uh, de gemeente Haarlem. Ik kan me voorstellen dat er inwoners zijn in Zandvoort... die zeggen van ja, ik heb toch een vraag... Uh, nu die heren hier zitten, ze kunnen bellen hoor... en dan komt u rechtstreeks in de uitzending. Dat is uh, 023 57 30 393. Dus u kunt bellen, 57 30 393, en dan kunnen we meteen de beantwoording daarvoor vragen. Uh, ja, ik, ik ben toch als, als, als standwoord uh, nog niet helemaal gerustgesteld, moet ik zeggen. Ja, dat, dat begrijp ik heel goed... Uh, en ik denk dat ik... Wij hebben ook bewust uh, een hele grote advertentie in de krant uh, laten plaatsen... om de inwoners uh, onze visie op deze fusie uh, ja, uh, te geven. Want ik denk dat met de VVD heel veel Zandvoorters hier uh, ja, niet blij mee zijn... en dit ook niet willen. Nee. Maar en... hoe, hoe, hoe kunnen de Zandvoorters zich uh, hier, tegen, uh, hier tegen ageren? Want ik kan me toch voorstellen... dat het gebeurt en, en ze, ik denk dat heel veel mensen... Nou, Maar ook dat niet... is dus het hele probleem wat er nu is. Dus uh, uh, Op een enkele partij na heeft niemand dit in zijn verkiezingsprogramma staan. Dus de, de partijen hebben ook geen mandaat van hun kiezers om deze keuze te maken. Dus het is nou. heel ondemocratisch wat hier gebeurt. Nou zeggen ze op, dat wij op het laatste moment dan uh, met het verhaal komen... dat ja, er moet inspraak komen, maar het is nog niet te laat... We kunnen het ook uitstellen en wachten tot de verkiezingen. En dan kunnen de inwoners van Zandvoort kiezen op de VVD als ze voor het behoud van de Zandvoortse organisatie zijn. Of kiezen voor de andere partijen uh, wanneer ze willen dat uh, Zandvoort in handen van de ja, ze gemeente garen komt. Nu, we, we zitten nu in die rijdende trein en we kunnen, niet meer, uh, we kunnen niet meer stoppen, zeg maar eigenlijk. Maar dat kan altijd natuurlijk. Dat is onzin. Dat is echt onzin, want op dit moment is, is pas de keuze gemaakt... om deze stap met halem in te gaan. Ja. Wat is er nog aan te doen? Niets. Nou, ja, wat... Ik zie jullie een beetje leidzaam ja. kijken. Ik zie helemaal geen, geen uh, trillende vingers van... en we gaan nu aan de bak. En, uh... Ja, Pieter, kijk, we hebben uh, in, de, in de gemeenteraad hebben wij uh, hier echt uh, geprobeerd... De andere partij te overtuigen, dat is niet gelukt. Dus we zullen het nu op een andere manier moeten gaan doen. Um, ja, En dat heeft Belinda al aangekondigd in de gemeenteraad. Uh, dat we zodra uh, alle plannen bekend zijn, dat we daar nog een stem in willen hebben. Ik hoor een uh, telefoon rinkelen. Was er iemand? Alke? Ik heb niemand gezien. Maar nee. Ik denk dat... nee, is weer neergelegd. <laughs> 57 en u komt rechtstreeks in de uitzending. Ik zie ook een advertentie van het CDA. Zelfstandig, sterk voor de zonvoedse ambitie. Uh, ze zeggen van ja, je kan hier je rijbewijs en je paspoort halen, maar meer ook niet. Uh, we blijven zelfstandig. Je hebt die advertentie ook gelezen? Ja. Ja, nou, over dat rijbewijs en paspoort, daar staat overigens alle stukken in principe en voor zover mogelijk en indien dat nodig is. Dus daar. In maar principe is het een zwakte bot, hè? En er is ook nog steeds geen enkel contract getekend... dus je weet niet uh, hoe dat er precies uit gaat zien. Dus het CDA belooft daar meer dan wat ze op dit moment kunnen weten. Wat zijn jullie nu van plan te gaan doen... in de komende dagen, komende weken, komende maanden? Nou, het college gaat nu die uh, onderhandelingen in. Daar komen uiteindelijk uh, definitieve contracten uit... Dan zal de raad nog moeten instemmen. Dat is gewoon onze eigen nota verbonden partij. Want Haarlem wordt dan een verbonden partij van Zandvoort. Maar als, dus nee zei, daar stem in, als jullie nee zeggen, je jullie een minderheid, dan verlies je het. Dan verlies je het. Dus wat wij moeten doen is zorgen dat we de andere partijen weten te overtuigen. En je vroeg net, wat kunnen alle Zandvoorters doen? Nou, die kunnen daarin meehelpen. Hoe meer brieven en telefoontjes die partijen krijgen... dat ze echt weten van, nou, Zandvoorters willen dit niet... dan heb je kans dat ze nog... Dus betekent de durfzoenroeper inschakelen en de zandvoorters mobiliseren. Ja, en vo voldoende duidelijk maken... en voldoende kritisch blijven op wat er wordt afgesproken. Dus als die contracten worden voorgelegd... zullen we die uh, tot in detail na gaan pluizen en het over hebben. Jullie krijgen druk? Ja. Ik denk het ook. Geen... Uh, dit, uh, we moeten het af... af, uh, af kan afbreken, kan. want uh, Maar deze mensen moeten terugkomen, want ik maak er zorgen. Nog niet, het, het, het gaat door... Ja, dat, dat, dat is het ook. Er is nog weinig over te vertellen van wat voor gevolgen dit heeft uh, voor, voor Zandvoort. Dus de, de eerste stap is nu gezet. Uh, een oudere partij die altijd fel tegen was. En, uh, Ruud Zandberg, uh, die zelfs een brief heeft gestuurd aan het college... dat hij hier absoluut niet mee eens is. En er gewoon als een blad om een boom is gedraaid. Dus het is volledig ongeloofwaardig. Deze dus de man partij van D66? Zijn, ja, de man van D66. Volledig ongeloofwaardig zijn deze partijen bezig geweest... Sociaal zand voor de vorige keer een motie van wantrouwen tegen het college heeft ingediend. Omdat ze verder wilden gaan met het uh, samengaan van Haarlem. Zijn als een blad om een boom gedraaid. En uh, volgen nu als uh, een paar schoothondjes het college in dit hele verhaal om met Haarlem te gaan fuseren. Ja. Al met al, er is nog niet veel duidelijk. Nou, deze opmerkingen zijn ieder veel duidelijk. Deze wel. Ja. Ik uh, dank jullie voor jullie komst. En ik wens jullie succes in de komende weken. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan Dankjewel. ons best doen. Ik mm -hmm. sluit <laughs> De Nederlandse game van ABBA, maar we halen hem toch maar weg. Want we hebben nu aan tafel de wethouder Gerard Kuipers. Goedemorgen. Met een S erachter, hè, Gerard Kuipers? Zeker met een S, Gerard Kuipers zonder S. Dat is onze druk op zo'n roepen. Ja, u heeft even meegeluisterd naar het vorige stuk, vorige blok. Zeker En het zit in uw portefeuille. Zeker, ik dacht net nog, zal ik inbellen? Want het <laughs> telefoonnummer werd opengegeven. Ja. Ik denk, er is wat, wat duidelijkheid. Te geven. Ja, ja, ja. We kunnen ja. ons steeds bellen hoor, 57-30-393. Ja. Uh, ja, u heeft gehoord. Zeker, ja, nee, laat het duidelijk zijn. Uh, de stap om uh, uh, een ambtelijke organisatie uh, over te laten gaan naar een andere gemeente, die zet je natuurlijk niet zomaar. En uh, dat is een traject waar we al jaren in zitten, uh, waar ook uh, de vorige colleges uh, intensief mee bezig zijn geweest. De stip op die horizon die is al gezet uh, zo rond 2011, toen we met allemaal omringende gemeenten hebben gesproken over het aangaan van samenwerkingsverbanden. Omdat dat onderzoek in 2008 ook wel zei, het gaat in Zandvoort nu nog maar net goed, maar als u niet, niets doet, dan gaat het vervolgens waarschijnlijk fout. En in de en waarom daarna. Is, waarom is er toen dan niets gebeurd? Nou, omdat we Tot heel. je nog een keuze Ja, omdat de toenmalige, eh, uh, toenmalige bestuurraad, college samen hebben besloten om heel fors te bezuinigen. Omdat we echt financieel diep in de problemen kwamen door de crisis. Uh, dus in plaats van eigenlijk de organisatie verder op te bouwen, is er echt gekozen er voor geld. Uh, er moest flink geld af. Meer dan 10% bezuinigd op de organisatie. Maar u had op dat moment dus de organisatie kunnen verbeteren. Ja, nee, maar bedenkt u wel... Um, dat is misschien goed om de mensen thuis ook te vertellen... als je uh, financieel uh, de bietenbrug opgaat... dan word je bestuurlijk samengevoegd met een andere gemeente... dan grijpt de provincie in. Dus om dat te voorkomen is destijds gezegd... we gaan zwaar bezuinigen. Uh, dat heeft vast consequenties... maar we vinden het een belangrijker dan het ander... want we willen zelfstandig blijven in Zandvoort. Dus we willen niet dat de provincie op een enig moment kan zeggen... u gaat financieel zo slecht... Uh, nu gaan we u samenvoegen met andere gemeenten. Dat is toen een keuze geweest. en in, in, in tijd maak je dan die keuze omdat die verstandig lijkt... Um, vervolgens uh, heeft uh, raad en college steeds gezegd, wij willen bestuurlijk zelfstandig blijven, um, dus uh, uh, gemeente gaat u aan de slag en de wereld is ook ingrijpend veranderd de afgelopen jaren, laten we eerlijk zijn, uh, de manier waarop winkels functioneren, het internet er is een hele hoop aan de hand, we zijn een badplaats dus wij hebben het echt nodig dat uh, de gemeente de diensten verleent die nodig zijn voor de mensen thuis, maar ook voor de economie uh, om dat bij te kunnen houden, wij moeten eigenlijk voorliggen in de markt in plaats van er achteraan hobbelen nou u kunt om u heen kijken, hè. we hadden we vroegen wat bijzondere dingen in Zandvoort. Je had openingstijden op zondag en in het weekend. Is er was weg, veel minder he? te doen. Ja. Uh, uh, in Zandvoort heel veel, maar in de rest van het land veel minder. Tegenwoordig kun je overal naar allemaal evenementen toe. Er is van alles te doen. Uh, we hebben allemaal honderd kanalen op de televisie. Uh, dus de reden om naar Zandvoort te komen is toch wel veranderd. Uh, en we zien dus ook langzamerhand dat dat pijn begint te doen. De, de rest van de wereld om ons heen uh, die heeft uh, nou ja, niet meer een achterstand... maar inmiddels een voorsprong. Nou, ik wil weer even terug naar deze situatie. Nee, dat, ik ben u dat het uitleggen waarom we daar gekomen zijn. Uh, uiteindelijk hebben we dus gezegd... wij moeten, en uh, dat, dat kan niet anders... iets doen met die ambtelijke organisatie. Laten we kijken of we het zelf kunnen doen... of laten we kijken of we verbetering kunnen zoeken... in samenwerking met anderen. Nou, dan, toen is er gesproken met die andere gemeenten. Uh, dat is niet bij elkaar gekomen... want wij hadden uh, meer ambitie en meer haast... dan de andere gemeenten. Dus Bloemendaal Heemstede wilde een ander tempo. En uh, wij zijn toen gaan praten, al in 2012... met de gemeente Haarlem. Dus het is al vier jaar aan de gang... Um, en daar is destijds al van gezegd dat zou de stip op de horizon moeten zijn. En we hebben twee jaar geleden gezegd toen die grote verandering in het sociaal domein eraan kwam laten we daarmee beginnen. En dan rustig kijken of we dat willen uitbreiden of dat we meer willen. Nou die samenwerking in het sociaal domein die bevalt heel goed. Uh, tegelijkertijd hebben we ook gezegd we hebben in 2008 ooit een keer gekeken hoe staat het dan met de organisatie. Laten we dat opnieuw doen om te kijken of dit wel nodig is. Dus is een bureau de gang gegaan. Er werd net uh, hoorde ik gezegd van ja, dat bureau heeft er helemaal niet goed naar gekeken. Dat bureau is geselecteerd in een aanbesteding uit vijf bureaus die zich allemaal gemeld hebben. Het is begeleid door een raadscommissie. Het is een specialist in de markt. Uh, en dat bureau komt met een, uh, een behoorlijk vernietigend oordeel over uh, hoe de gemeente er nu voor staat. Uh, plat gezegd, in een schaal van één tot vijf zitten wij op uh, trap twee. En dan is vijf goed en één is heel slecht. En wij zitten op trap twee. We zijn buitengewoon zwak. Was dat, als... verwacht? Was dat verwacht? Dat nee, daar van... zijn wij als college ook van geschrokken. Dat is slechter dan we dachten. Alleen wij hebben wel al voordat dat bureau aan de slag ging, op verzoek van de raad overigens, hebben wij al gezegd in een, uh, in een eerste stuk aan de raad: Het gaat echt niet goed met Zandvoort. Verkijkt u daar niet op. En dan hebben we het over hoe de ambtenaren uiteindelijk moeten functioneren. Ja, maar even, dat rapport is niet alleen de ambtenaar, uh, maar het wordt ook verwezen naar het college en de gemeenteraad. Zeker, maar er wordt wel, dat is wel belangrijk om te zeggen, er wordt eigenlijk gezegd over twee kanten moet er verbetering komen. Uh, het gaat ambtelijk echt niet goed. En dat komt niet uh, door het bestuur, om het zo maar te zeggen... maar dat is gewoon zelfstandig, gaat dat niet goed. Maar heeft het bureau gezegd... u heeft ons gevraagd om daar naar te kijken... maar een soort overweging ten overvloede... Uh, we hebben allemaal gesprekken gevoerd... we hebben documenten gelezen, wij zien ook iets anders. Daar heeft u niet om gevraagd, maar vertel het u wel... want het is onderdeel van uw bestuurskracht. Het gaat ook niet goed wat dat betreft... met hoe de verhoudingen politiek uh, uh, zijn. Het gaat niet goed hoe de verhoudingen tussen bestuur en organisatie... op een aantal plekken zijn. Daar moet u ook wat mee. Maar de kern is wel... het gaat Amtelijk gezien, als het over de, zeg maar, de dienstverlening naar de burger gaat, dat gaat allemaal nog net goed. Maar waar het gaat om zeg maar, de badplaatskant van de gemeente, de ontwikkelingskracht. Het feit dat je uh, als een badplaats met 16.500 inwoners 5,5 miljoen uh, bezoekers ontvangt ieder jaar. Dat je daar verschrikkelijk afhankelijk van bent, omdat de helft van je werkgelegenheid aan vastzit, vast zit. Dat gaat niet goed meer. En er is ook heel duidelijk gezegd, uh, dat zou u het beste kunnen oplossen door met Haarlem samen te gaan. Want Haarlem is een stad, u heeft stadse problemen als badplaats. Het gaat uh, op toerisme en economie uh, qua ontwikkelingscapaciteit niet helemaal zoals het moet. En dat geldt ook voor de grote projecten. Nou, ik hoef maar het woord middenboulevard te noemen en we weten het allemaal. We zijn al dertig jaar daar, wat dat betreft, toch een beetje aan het aanmodderen. We krijgen het niet echt van de grond met elkaar... Um, en dan uh, heb je als bestuur denk ik ook niet zo heel veel andere keuze. Als je eerst zelf al zei het gaat niet goed en we denken dat we het beste met Haarlem zouden kunnen oplossen. Niet omdat we niet met andere gemeenten willen, maar omdat dat niet goed past. Uh, en een bureau zegt Haarlem is ook nog eens een keer de goede uh, kandidaat in de regio. Er is ook wel gezegd zou het niet Amsterdam moeten zijn, maar dan wordt het wel heel erg 16.000 inwoners tegenover een bijna een miljoen, Ach, dan, dan al verdwijn je. Genoemd, ja. dat, nee, maar dat maakt natuurlijk bestuurlijk wel heel erg uit... Uh, of je dan nog daarin maar iets te zeggen kunt hebt. kunt u zich voorstellen dat de, zons, de echte zandvoorters... op dit moment toch een beetje uh, gevoelens hebben... van zandvoorts wordt verkocht? Ja, nou weet u wat het is? Ik, denk dat, uh, ik kan het me voorstellen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat een hoop zandvoorters, als ze horen... dat de echte vraag eigenlijk zou zijn... Ja. Bent u bereid om flink meer belasting te betalen... om de organisatie weer op poten te helpen... zodat we het weer zelf zouden waar, kunnen? Waar praten we over? In ieder geval ruim een miljoen per jaar erbij in de komende jaren... om de boel weer op orde te krijgen. Maar daarna zal het nog meer zijn. Want we moeten ook weer die voorsprong zien te krijgen. Dus dat bureau zegt ook heel duidelijk... dat is ook belangrijk om, om erbij te vertellen... u redt dat in tijd gewoon niet meer. Het duurt vijf tot tien jaar voordat u daar weer bent. En dan zijn we alweer vijf tot tien jaar verder. En we zijn nu al zwak. En ik, ik geef het u maar mee... Want er werd net even aan de provincie gerefereerd... als je uh, die factor 2 op een schaal van 5 bent... Uh, factor 1 betekent bestuurlijk te worden heringedeeld. En voor de mensen thuis belangrijk om te weten... onze ambtenaren gaan samen met Haarlem, we huren die diensten terug... maar het gemeentehuis blijft gewoon het gemeentehuis. Daar blijven gewoon raadsleden zitten die het beleid maken. Een college die datgene doet wat de bevolking wil. Dus een suggestie die wordt gewekt alsof we onze huid verkopen aan de ander... dat is totaal onjuist... Het is juist zo, ik hoorde net ook even vergelijken met Ten Boer. Ten Boer is die samenwerking met Groningen aangegaan toen het financieel al slecht ging. Maar ook toen de provincie al had besloten dat ze in Groningen, want dat zijn natuurlijk krimpgemeenten, een totale herindeling wilden. Dus het zat er al aan te komen. Er zijn ruim twintig samenwerkingsverbanden op deze manier in Nederland waar meer dan veertig gemeentes in participeren. En op Groningen ten Boer na, die andere 19, die zijn er flink op vooruit gegaan. Ik, dus het ik, idee kom, van... ik kom even terug op, op het Zandvoortse. <coughs> uh, straks een leeggemeentehuis. Ja, een paar kamers naar. Nee, nee, zo nee, zo is het niet. Nee, zo is het niet. Nee, zo is het niet. Er niet. komt een organisatie die vanuit Haarlem voor Zandvoort, uh, met Haarlemse ambtenaren werkt, maar die werken gewoon voor een belangrijk deel hier in Zandvoort in een in ons gemeentehuis. Kijk, laat dat even duidelijk zijn. Ja. De loketten blijven ja. gewoon open. Ik hoorde u net in de intro, dat geef ik u nog even mee, ja. zeggen... van ja, straks kunnen we die bouwvergunning kunnen we hier niet meer regelen. We moeten de Zandvoortpas in Haarlem halen. Allemaal niet waar, om, om een idee te geven. de Haarlem -pas. Maar toch leeft dat, hè? Dat leeft ja, maar dat wel. is ook omdat dit een ingewikkeld onderwerp ja. is. En ik kan me goed voorstellen dat mensen thuis die die kennis niet hebben dat die ernaar kijken vanuit het idee van we verliezen Zandvoort. Maar dat is nou juist niet zo. We houden Zandvoort. Als we dit niet zouden doen, dan lopen we een gigantisch risico... Dus met om... andere woorden, de Haarlemse ambtenaren komen hier in het gemeentehuis Zandvoort zitten... En wat we nu bij het sociaal domein al hebben is Haarlemse ambtenaren werken voor Zandvoort. We hebben net, om een idee te geven, we hebben net een aantal nieuwe Zandvoortse regels Minima Minimabeleid werd er genoemd. We hebben een geweldig terecht doorlopen met participatie. Er zitten gewoon Haarlemse ambtenaren aan tafel met de minimaraad, met mensen die bijstand ontvangen. Maar die hebben ook kantoor in Zandvoort. Die zijn in Zandvoort geweest. Nee, die zijn... niet geweest, kantoor. Gehouden. Nee, ja, maar even dat we het snappen van elkaar. Dat is belangrijk hoor, want ik ben hier iedere dag mee bezig. Die komen naar Zandvoort als dat daarvoor nodig is. En voor uw idee, er zijn heel veel ambtenaren... die iedere dag in het gemeentehuis aan het werk... die eigenlijk geen Zandvoorter spreken. Laat dat duidelijk zijn. De helft van de gemeenteambtenaren is niet vanuit Zandvoort. Hier in Zandvoort. Die komen gewoon met de trein hier naartoe. Dus het idee alsof dat helemaal bevolkt wordt door de Zandvoort, en dus zo is het niet. Die wonen hier niet. Allemaal. Die wonen hier niet eens allemaal. Nee, nee die tijd, nee, die nee, tijd is al lang ja, voorbij. Nee, maar ja. dat is mijn vraag niet. Nee, maar even, dat, ik wil het u goed vertellen. Uh, ik wil niet de waarheid hier verkondigen alsof uh, dat uh, vervolgens in twijfel kan worden getrokken. Uh, ambtenaren werken in dienst van de inwoners, waar ze ook vandaan komen. Die hebben te doen wat het college wil en wat de raad wil. Dat is nu zo en dat blijft straks zo. Die ik ga, als ik het in het sociaal domein uh, overleg met mijn ambtenaren heb, die inmiddels in Haarlem op de p staan. Dan ga ik met hun in gesprek in Zandvoort of in Haarlem. Als er dingen zijn die in Zandvoort geregeld moeten worden, dan komen zij naar Zandvoort toe. Als dat in een zaal in Zandvoort is of aan het loket, dan zitten ze daar. We hebben gewoon loketten open iedere dag waar je met je vragen terecht kunt. De minimapas die wordt overigens heel modern tegenwoordig gewoon thuis gestuurd. Dat gaat straks met paspoorten ook gebeuren. Maar die kunt u straks ook op het loket gewoon ophalen. Voor u verandert er helemaal niets. Sterker nog, als u zegt: Ik ga liever naar Haarlem omdat u bij wijze een uitkering wil en u hoopt dat u dan niet uw buurtbewoner tegenkomt, dan gaat u naar Haarlem omdat u het zelf wilt. Dat blijft zo. We hebben In het sociaal domein hebben we nu keukentafelsgesprekken... met mensen thuis binnen hun huis. Ze hoeven niet eens meer naar het loket. Dat gaat allemaal niet veranderen. Dat is nu al zo. En ik vind het echt belangrijk dat te herhalen... de meeste ambtenaren in het gemeentehuis... die staan helemaal niet in contact met de inwoners. Ik zal u een ander voorbeeld geven. Voor zover het wel zo is, word ik in de kroeg regelmatig aangesproken... door mensen die zeggen, ik probeer het gemeentehuis te bellen. Ik heb wel zeven mensen gesproken, maar niemand weet er iets van. En dan moet ik maar weer bellen. Nou, dus, dat wil ik niet. Dus we moeten niet naar de kroeg toe. <laughs> Misschien wel. Maar, ja, wat ik het aller, waarheid, ja. maar het allerbelangrijkste, dat vind ik echt belangrijk voor de mensen thuis... we doen dit om de mensen beter te brengen. Dat bestuurskrachtonderzoek laat zien dat dat niet goed gaat. En u heeft er geen belang bij dat u Zandvoortse ambtenaren in Zandvoort heeft zitten... die niet meer hun werk goed kunnen doen. U heeft liever ambtenaren die het werk goed doen waar ze ook vandaan komen. Maar denk ik denk dat deze dat uitleg die u nu geeft, dat dat, zo, dat dat niet zo bekend is in, in, in Zandvoort... Want dit hoor ik ook, moet ik eerlijk zeggen. Het eerst... ja, zeg ja. heeft ook iets te maken met interesse in de politiek, denk ik. Ik heb zelf lang ook buiten de politiek gezeten. Ik kom uit het bedrijfsleven. en uh, Ik reed vroeger ook naar mijn werk. Ik bracht de kinderen naar school. Uh, en ik dacht vervolgens, als die bestuurders hun werk goed doen... en het gaat allemaal goed, dan geloof ik het wel. En ik denk dat een hoop mensen thuis ook echt er zo in zitten... dat ze het idee hebben, u moet gewoon de goede dingen doen. En ik wil de diensten kunnen krijgen die ik belangrijk vind. Daar zijn we iedere dag heel hard mee bezig. We een ander onderwerp. De durfsport. Ja. Durf er is een nota uitgebracht door de provincie. Ambitie 2030, dit is nog ver weg hoor. Uh, maar de kust de hele jaar door als een aantrekkelijke bestemming. Dat is het onderwerp. Ja, en dan, dan denk ik van nou, we gaan hier een Zandvoort... want ze wijzen Zandvoort met name aan. Gebruikszones krijgen, waterrecreatie, een familiestrand en een rustig strand. Hebben we dat nu al? Een rustig strand, een familiestrand... En een gebruikszone voor sport. Nou, we hebben het niet zo op dit moment uh, in vakjes ingedeeld. Bloemendaal bijvoorbeeld heeft dat wel. Uh, maar dat is ook omdat wij verschrikkelijk veel ervaring hebben met die mix. Uh, wij hebben een strand met ruim 39 paviljoens. We hebben, een, uh, we hebben overigens een rust, rustig stuk strand... Hè, uh, op, uh, richting het naaktstrand, een bufferstrand. Dat is, dat is naar buiten uitstekst een stuk heel rustig strand. Uh, en we hebben het stuk strand uh, waar de, de Amsterdamse watersportvereniging... Nou, u kent hè, de, de strandhuisjes, uh, dat strand is vaak wat rustiger. Uh, maar daar zit, denk ik het, uh, daar, zit, daar zit de kans niet. De kans die wij nu echt uh, krijgen van de provincie is om... en daar wordt ook provinciaal geld voor vrijgemaakt... om datgene wat we heel goed kunnen. We hebben natuurlijk een watersportvereniging en we hebben de spot. Die zijn al heel goed in zeg maar de nieuwe vormen van watersport. Die zijn ook vaak wat gevaarlijker, hè? kitesurfen, dat soort zaken... Um, uh, om dat uh, nog net iets beter uh, voor het voetlicht te brengen. Uh, er kan al veel in een Durfsporten, waar praten we, we over? Kitesurfen? Ja, kitesurfen. Nou, suppen op zich is niet zo heel erg gevaarlijk. Maar de, de, zeg maar de watersport op het strand uh, waar wat meer uh, durf voor nodig ja. is. Nou, ik vind kitesurfen het be beste voorbeeld daarvan. Ja. Ripvaren. Staat ook in de nota. Ja, wat nou dat? dat soort, dat soort dat? Uh, ja dat? dat zijn van die, uh, je, hebt, je hebt allemaal varianten waar je, waar je op zo'n, uh, de, de banaan die uh, achter een, oh, uh, een ding absoluut. wordt aangetrokken. Uh, het zijn de ja. dingen die wat die, die tussen aandachtstekers wat gevaarlijker zijn. En, maar wat de provincie met die nota uh, vooral uh, wil aangeven is wij willen een aantrekkelijke provincie zijn voor watersporters. Uh, dus een andere provincie is ons inmiddels uh, voorgegaan. Uh, zo zie je ook maar weer, je moet op tijd met bepaalde dingen bezig zijn en. Ze zetten de stip op de horizon naar 2030 en ze zeggen wij moeten daar naartoe. We moeten dat faciliteren, we moeten er geld voor vrijmaken. En wij als Zandvoort hebben gezegd je wil met dat soort dingen natuurlijk meedoen. Hè. Het gaat over de hele provincie. En wij willen graag een van die stranden zijn. We zijn het al en we willen dus ook graag benoemd worden tot een van die stranden. En omdat dat in termen van zeg maar, aantrekkingskracht, marketing gewoon heel erg prettig is. Maar ook omdat we dat heel goed kunnen dankzij de reddingsbrigade ja. die we hebben. Ja. En met name je wil de jeugd naar Zandvoort hebben. Absoluut. Want kitesurfen, dat zijn die, die sporten, dat was vroeger windsurfen... al die hippe, moderne sporten... Eh, die worden door de nieuwe generatie vaak bedreven. En eh, je ziet bijvoorbeeld bij de spot dat ze daar al heel goed in zijn. Je ziet het bij de watersportvereniging. Ik ga natuurlijk regelmatig op werkbezoek. Ik kom dan ook in, hun, uh, in hun, uh, nou, de ruimtes waar hun spullen worden opgeslagen. Daar ligt inmiddels ontzettend veel van dat spul. Um, we hoe ligt hebben... het met de veiligheid? Want als je al deze sporten hier naar Zandvoort haalt... en je hebt ook nog de zwemmers... Ja. Hoe, hoe kan je dat combineren? Mm -hmm. Dat kun je heel goed combineren door te zeggen waar het wel en niet kan. We hebben dat nu gedaan door in het bestemmingsplan aanlandingsplekken te benoemen. Daar hebben we overigens vorig jaar ook wat discussie over gehad. Want dat wordt natuurlijk. het strand is een vrij gebied. Mensen mogen daar ook gewoon als ze hun kijt in de kofferbak hadden liggen oplopen. En buiten die vereniging om hun dingen doen. En laten we eerlijk zijn, ik weet niet of u per se weet hoe het bestemmingsplan werkt met aanlandingsplekken en aflandingsplekken. Dat is natuurlijk lang niet altijd even duidelijk en zeker niet als er 40.000 mensen op het strand liggen. Um, dus uh, uh, dit zijn nou echt de dingen waar we over na moeten denken... in het kader van het zijn van die durfspot. Nou, dan kun je nadenken over moet je dat echt gaan zoneren? Moet je zeggen daar wel, daar niet? Het zijn dingen waar we de komende periode over, over gaan praten met elkaar. Uh, de provincie zegt, je zou daarover na moeten denken. De provincie bedoelt vooral, het moet veilig kunnen. En laten we eerlijk zijn, uh, het aantal ongelukken... met dit soort uh, extreme sport is buitengewoon beperkt. We hebben een ontzettend goed routineerde reddingsbrigade... Uh, uh, uh, hey, op het Noord- en Zuidstrand. er zijn wel eens kitesporters die op de boulevard landen, vanaf zee. Zeker, ja. Ja. Dat, dat kan en gelukkig uh, zijn de gevolgen daarvan beperkt. Dat is inherent aan zo'n gevaarlijke sport en dat is nou juist de reden... dat we hebben gezegd, daar gaan we. we willen dat zijn, want we zijn het al. We willen erover nadenken wat het betekent. De raad heeft mij vorig jaar al gevraagd, gaat u nou eens nadenken... nou het was eigenlijk begin dit jaar, gaat u nou eens nadenken... over de dilemma's die het strand met zich meebrengt, die durven spotten sporters, de grote hoeveelheid toeristen die we af en toe hebben... alles wat daarmee samenhangt, daar zijn we mee bezig. Maar dit is vooral een hele mooie kans. Ik denk dat de watersportplaats die we zijn... het ook verdient dat wij dan genoemd worden in zo'n nota... en ja. dat we dus ook geld gaan krijgen. Hoeveel geld krijg je hiervoor? Nou, Er is in de provincie nu gezegd... vanuit het provinciaal coalitiekoord er is in ieder geval 10 miljoen beschikbaar... in verschillende potjes, maar er zijn ook Europese gelden voor dit soort zaken. Wij moeten nu in kaart gaan brengen wat we willen en wat we nodig hebben... En dan gaan wij volgens aan de slag om daar gewoon ook geld bij te halen. Maar weet bijvoorbeeld... de provincie is een riante subsidiant geweest... bijvoorbeeld naar de watersportvereniging op de Zuid. Die hebben een prachtig clubhuis daar staan. Heeft de provincie een grote duit in het zakje gedaan. Dus men juicht ons wat dat betreft ook toe... en heeft een warm hart voor Zandvoort. Dus dit is een hele mooie kans. We wachten niet tot 2030. Nee, steek, maar ik zei het al, wij zijn dit al. Ja. Het is vooral een kwestie van waar de gemeente iets moet. Uh, op het strand zijn we dit al lang. Als je bij de spot ja. komt en bij de watersportvereniging... die zijn heel, veel, hè, heel, heel goed duur, in ja, staat om hier ja, heel goed ja. mee om te gaan. En kijk, risico's op het strand zijn er altijd. Veel ja. mensen bij elkaar. Sporters, zwemmers. Uh, maar het is aan ons om daar een veilige situatie te creëren. En dat doen we gelukkig al. Dus de stap zal voor ons minder groot zijn dan voor die andere twee. Katwijk, Callands Oog. Want die moeten er echt mee aan de slag. Uh, wij hebben al heel veel zaken hier uh, heel goed geregeld. We wensen je erg veel succes toe. Dank. Bedankt voor je komst. Dank <laughs> Just walking in the rain Getting so Maar eh, ja, er zit nog zo'n belangrijke man aan tafel. Dat is Gerard Kuiper zonder S. Eh, Gerard Kuiper, is eh, kennen de dorpsomroeper. Maar hij is ook vicevoorzitter van de oude seniorenvereniging senior Zandvoort. Ja. Ja. En dan denk ik, jongen, jongen, jongen. Ik zie af en toe de papieren en de programma's langskomen thuis. En dan denk ik, dat hoe doen ze dat? Het is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Allereerst... Er zijn Zandvoort'ers die nog steeds denken aan de AMBO... maar dat bestaat niet meer, hè? althans Zandvoort. Jullie zijn uit de AMBO gestapt. Dat klopt. Want die wilde alleen maar geld en uh, activiteiten uh, overnemen en dergelijke. zei: dus, hey, Bekijk het maar. Wij gaan een eigen sen seniorenvereniging oprichten. Dat, dat is... is wat in Zandvoort om een eigen seniorenvereniging op te richten. Nou ja, het is uh, gebleken dat het, het, het voorziende in een, een noodzaak. Want uh, we zijn nu uh, ongeveer vier jaar bezig... Sinds we dus uit de AMBO zijn gestopt en, uh, gestapt en uh, zelf zelfstandig uh, zijn geworden. En uh, nou, we zijn nu op dit moment al uh, zover dat wij uh, binnenkort onze 700 ste lid uh, oh, gaan begroeten. Ja, we goed, moeten goed. Er nog 12 zien te bereiken en dan uh, hebben we de 700 uh, vol. Hebben we zoveel senioren in Zandvoort? Ja, als u, ja, veel, als u weet als, als echt geboren Zandvoort, dan weet u dat... Ik vraag het uh, aan je, ja, ja, nee, maar het dorp uh, het bestaat uit 16.000 inwoners, even ruim. En één op de vier daarvan is boven de 50 Dus ja. dat betekent dat 4.000 uh, inwoners boven de 50 zijn. Dus dan ligt het voor ons nog uh, zat kansen dat om een hele te gaan is voor je. Juist. En, en, en ja, het is niet een, een eenmans um, bestuur die dat even doet. Jullie hebben tientallen vrijwilligers. Ja, uh, wij hebben een, een, een bestuur. wat bestaat uit normaal gesproken zeven mensen. En uh, daarbij. Uh, ja, uh, hebben wij 60 vrijwilligers. om ons heen. die al die activiteiten dus uh, begeleiden. En dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is onze, onze motor van, van de vereniging. Als ik zo naar papier kijk, reisjes. Uh, ja. Naar. Uh, vorige week. Uh, Jan Hollander is wat dat betreft. steeds met PR bezig. Mm -hmm. Een reisje naar uh, Barla-Nassau, uh, ja. een dagreis. Uh, een reisje naar Engeland met bus. Ja. En alles is steeds volgeboekt. Ja, nou niet altijd alles, maar dat ligt ook een beetje aan de onderwerpen uh, met die dagtochten. Uh, soms uh, ja, dan zijn het hele leuke uh, indelingen van de dag en uh, soms uh, werkt dat niet bij, uh, bij iedereen. Maar over het algemeen uh, zitten de reisjes uh, zitten gewoon uh, bomvol. Maar de mensen kunnen ook terecht bij de vereniging... voor invullen van de belastingpapieren en dat soort zaken? Nou, De belastinggedeelte hebben wij een beetje afgestoten... want we hadden te weinig belastinginvullers. Maar er zijn er nog een paar bij ons in de... Dat is naar het pluspunt gegaan, hè? Ja, dat is naar het pluspunt gegaan. Ja. Ja. In goed overleg met elkaar. En, uh, maar er zijn er nog een paar, uh, zoals onder andere ik... die dat dan nog wel uh, volhouden... omdat we natuurlijk onze eigen leden hebben... die al jarenlang uh, door ons uh, verzorgd worden daarin... En dat blijft er gewoon bestaan. Maar door de goede samenwerking met Pluspunt. verdelen wij een aantal taken. wat zij dus niet zo zien zitten. maar wel bij ons zien zitten. Zoals bijvoorbeeld het, het bioscoopbezoek. Dat hebben wij dan weer van Pluspunt ja. overgenomen. Ja. En dan hebben ze dan. Ja. Het, omdat ze meer belastinginvullers hebben. hebben die de mensen van ons weer overgenomen. om die mensen daarmee te helpen. Maar ja, daarbij. verzorgen we natuurlijk altijd alles. ergens anders mee. Als in de problemen zijn qua formulieren, en neem maar het huurtoeslag, uh, zorgtoeslag. Uh, er zijn altijd uh, nog uh, ruimte om de mensen te helpen met uh, andere zaken. Zoals uh, bijvoorbeeld de belastingen, uh, om die uh, te, te bekijken of ja. die schenking ja. die, die van ja. de gemeente. Ja. Om daarmee te helpen, om die te. Persoonlijk budget en zo? Dat ja, soort dat soort dingen. We ja. helpen ze daarbij. Uh, maar ja, we zijn natuurlijk ook vooral een uh, vereniging. We hebben bijvoorbeeld een afdeling omzien naar elkaar. Betekent dat als de mensen dus door buren of wat dan ook uh, gesignaleerd worden... dat zij wat eenzaam uh, worden. Ja, en als wij die signalen dus binnenkrijgen... dan, is, dan gaat iemand van uh, de, de werkgroep uh, omzien naar elkaar gaat naar die mensen toe. En die gaan even kijken hoe de situatie bij hun uh, uh, is. De, de, de alle leden van de seniorenvereniging... Die weten dat, want die krijgen haast maandelijks deze papieren thuis gestuurd... met alles erop en eraan. Maar nu, de mensen die nog geen lid zijn. die weten dat niet. Hoe kunnen die aan die informatie komen? Hoe kunnen ze lid worden? Ja, nou, we hebben natuurlijk een uh, eigen site. Dat is de seniorvereniging uh, Zandvoort.nl. Daar kunnen ze ons vinden. kunnen ze allemaal zien wat voor activiteiten wij ontplooien. Uh, we moeten natuurlijk vooral. moeten wij het hebben van mond-tot-mond reclame. We hebben de afgelopen week hebben we bijvoorbeeld twee dagen een high tea georganiseerd in de krocht. Nou, het, het heeft ons ontzettend verbaasd hoeveel mensen daarbij aanwezig zijn geweest. Ja, het was volle bakken. Ja, het was twee dagen echt volle bak. Dus 200 mensen in twee dagen tijd die daarbij gekomen zijn. De tweede dag was bijvoorbeeld mensen, leden van ons met een zee. Nou, daaruit voortkomen, het was zo ontzettend goed bezocht. Niet alleen goed bezocht, maar het was ook fantastisch... Uh, wat wat uh, catering betrof. Dat hebben we zelf allemaal uh, gedaan. En daaruit zijn bijvoorbeeld 25 nieuwe leden uit de voorschijn gekomen. Ja, dat soort activiteiten moeten wij natuurlijk uh, constant uh, uh, houden. Om dus meer leden te verkrijgen. Maar er zijn nu mensen die luisteren en die zeggen ik wil meer weten. Die moeten dus kijken op de website seniorenvereniging.nl ja. Ze kunnen natuurlijk uiteraard, altijd naar, naar ons bellen. Hè. Wij, uh, mijn vrouw, die jongen, doet de ledenadministratie. Dat is telefoon 0320. 57 57 18, 18, 18 205. 205 57 18 205. Ja, en als ze dus een belangstelling hebben, kunnen ze altijd vragen naar wat informatie. En dan verzorgen wij dat zij in de bus een, een pakketje krijgen. Met alle informatie. Wat we allemaal doen en waar ze zich kunnen opgeven. En wat ze leuk vinden, om, uh, ze een keer als ze introduceer kennen ze een keer komen bij een activiteit om te kijken of dat wat voor, voor hun is. Dat is dan gratis, dat mogen ze gewoon uh, komen, komen kijken. Maar je hebt ook nog een klaverjas en een bridge afdeling. Ja, ja, ja we hebben we, we, we van alles. We hebben ongeveer twintig uh, activiteiten. Binnenkort houden we weer een, een show. Theaterbezoek Theater, is er ook Theaterbezoek ja, doen leuk, we. Ja. In, uh, ja, Nordic Walk, meerdaagse reizen, uh, fietsen, zwemmen. Bingo en feestmiddagen, uh, vooral ook uh, uh, informatiebijeenkomsten. Als wij vinden dat er een onderwerp is die we goed moeten bespreken met de ouderen. Hey, zoals bijvoorbeeld de veranderingen in, in de politiek, wat ons te wachten staat voor de komende jaar. Met verhogingen van uh, de premies en de, de zorgpremies en dat soort dingen allemaal. En dat houden we scherp in de gaten en kijken of daar onderwerpen bij zijn die wij met de uh, leden kunnen gaan bespreken om ze voor te lichten. Ja. Bijvoorbeeld ook notarissen hè, met schenkingsrechts en dat soort dingen allemaal. Mensen hebben daar geen verstand van. Maar het is natuurlijk goed hè, dat ze dus dat uh, goed uitgelegd ja, worden... Zeker, door de notaris ja. en dergelijke. Ja, en dat, die bijeenkomst heb je al een paar keer gehad... Die maar dat, een paar... blijft, dat blijft de vraag naar hè? Ja, en uh, we houden scherp in de gaten... wat voor onderwerpen dus eigenlijk ook op, uh, op oudere gebied interessant zijn... waarvan wij denken van, nou, dat is wel interessant voor onze leden. Daar worden ze wijzer van. Zoals we binnenkort gaan wij op bezoek bij de brandweer... Dan willen wij gewoon uh, goed uitgelegd krijgen door iemand van de brandweer. Hoe belangrijk het is, de brandweer. Wat je moet doen in geval van uh, brand of wat dan ook. Waar, waar zij kunnen bij uh, assisteren. En dat uh, maakt de uh, leden natuurlijk ook wijzer. EHBO? Ja. EHBO, dat hoort er natuurlijk dan ook bij. Ja. Het is ongelooflijk. Ik, ik, ja, ik doe mijn petje af, niet alleen voor het bestuur... maar voor al die vrijwilligers die daar actief mee bezig zijn. Ja, zonder vrijwilligers. Het is ongelooflijk. Nee, zonder vrijwilligers kunnen wij dit niet. Kijk, wij nee. proberen als bestuurder de, de lijnen uit te zetten. Er zijn mensen die komen met een voorstel van... nou, ik vind het leuk om een voorleesgroepje voorlees, uh, te, uh, te gaan organiseren. Ja, vinden wij best. Als jij de, de lijnen daarin neemt en je gaat dat organiseren... faciliteren wij het. Ja. Als jij het maar, en de mogelijkheid uh, uh, bestaat. Om ja, de, de mogelijkheid om... bestaat tot allerlei uh, activiteiten te ontplooien. Leuk, ja. En als de mensen dat zelf willen opzetten, nou dan gaan wij dat faciliteren ja. en kijken wij of dat inderdaad iets is. Uh, om dat, uh, uh, toch denk ik dan houden. van hoe doe je dat financieel? Want alleen al die nieuwsbrieven die je uitstuurt, dat moet kapitalen kosten. Kan je dat uit de contributies halen? Ja, dat halen wij uit, uit de contributies van. Nou, ja, we, zijn, uh, we hebben een goede penningmeester en die let echt goed op, uh, op de centjes. Jan was en haar. Ja, dat, ja dat is een hele scherpe. <laughs> dat is een hele scherpe. Ik ken hem daarvoor goed genoeg. Ja, die houdt het goed in gaten. Daarom gaat. doe ik ook mijn petje af, dat jullie zo consequent met die pers bezig zijn. Uh, het ziet er gelikt uit. Ja, nou ja, goed, wij, wij proberen natuurlijk inderdaad zo netjes mogelijk te werken. En uh, we vragen natuurlijk aan mensen die daar veel meer verstand van hebben als wij. Van help ons daarbij om het uh, zo mooi mogelijk uh, uit te laten zien. En uh, hoe kunnen wij uh, zo veel mogelijk uh, nieuwe mensen lid uh, laten worden van onze vereniging. Dat zijn allemaal uh, ja, dingen die wij uh, scherp in de gaten houden. Gerrit, 700ste lid zit eraan te komen. Ja. Deze maand, volgende maand. Ik hoop, ik hoop eh. volgende maand. In ieder geval voor het eind van het jaar... Bent u nog geen lid, dan bel dan nu 023 57 18 205 en word lid. En als u zegt ik wil iets meer weten... kijk dan op de website seniorenverenigingzondvoort.nl en dan vindt u alle activiteiten terug van deze seniorenvereniging. Ik, eh, ik hoop dat een heleboel mensen daar ook lid van worden. Want Ze gaan de 700 halen. Oh, ja. de ramen voor... Wel meer, he? toch? ja ramen. Ik dank je voor je komst, Geert. Uh, Jullie ook bedankt. Ik dank ben erg bent. blij dat je er was. Bedankt voor de uitnodiging. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten... We zijn allemaal samen. We komen aan het einde van het programma. Gene... Ja, helaas niet maar We he? hadden weer een interessant programma. Ja, zeker Veel onderwerpen. Ja. Um, dit was mogelijk door jouw werk als eindredactie. redactie. Um, de koffie die viel wat tegen vanmorgen. We moesten de mensen zelf maar... Ja, <laughs> moesten ze zelf gaan, zelf gaan zelf halen. Achter, ja. Maar ja. dat is niet erg. Um, we denken dat Alco uh, fantastische hem, ja. techniek heeft gedaan. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Nee, je mag blijven. Je ja, deed het goed. Dank je wel. Um, ja, volgende week dan zijn we weer terug. We zijn weer terug in Hoogland als en, het goed is volgende week. En Denk je, ik wil het programma nog een keer horen. Aanstaande donderdag. Donderdag tussen 8 en 10 kun je luisteren naar uh, dit programma. Heel goed. Terug te luisteren. Zijn we nog iets vergeten? Wat zijn we vergeten? Soms. We kunnen nog, Zandvoort. Uh, je kan stemmen op uh, vrijwilligersorganisaties. Dus op dit moment. Of personen. Of personen, tot en met 28 oktober. Uh, maar mensen kunnen ook op CFM stemmen. Want wij zijn ook een organisatie van vrijwilligers. Okay. Dus bij deze. Heel goed. Gaan we doen. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. We Wens u een uh, fijn weekend toe en tot volgende week. Voor de in zijn risicoloze hoge toer, op zijn risicoloze hoge rots moet nu weten: zo zijn we niet geboren. Zing het uit, het laat. Tot zover het ritme van Zierfjelk via de kabel op 104.5.